Veel vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Vanwege een politieonderzoek na een ongeluk tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. 7 kilometer. Meer dan een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Utrecht. Verder wat drukte nu op de A8 Zaandam-Amsterdam. Bij het Koenplein een kleine 10 minuten. De N207 Alfa de Rijn-Hillegom. Tussen Amnes en Hillegom 10 minuten extra. En dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Dankjewel, namens de kassa medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren.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 Pee. Contigo ja.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 Blijf maar. En een golf van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5. Sky, burning in your eyes. You look at me, and babe. I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California. Is it something real? All the magic I'm feeling?